Ik zal ook in het kort, inshallah, vertellen waar de preek over ging. We hebben de vorige keer al een begin gemaakt met de dood. En dat wij allemaal deze fase moeten ondergaan. Dat wij allemaal de dood moeten ondergaan. En aangezien het een belangrijk onderwerp is, heeft Allah subhanahu wa ta'ala vele versen daaraan toegewijd. En ook heeft de profeet, Sallallahu alayhi wasallam meerdere malen hierover gesproken. Dus, zoals ik zei tijdens de preek, iedereen heeft een ontmoeting met de dood. En ik heb een van de versen aangehaald, waaruit dit natuurlijk blijkt. En daarin staat, dat iedere ziel de dood zal ondergaan. Wie het ook mag zijn, zelfs onze profeet, Sallallahu alayhi wa sallam... ...heeft van zijn heer te horen gekregen dat hij de dood zou ondervinden. Laat staan de rest. Maar wat mij natuurlijk verbaast... ...is de omgang van de mensen met de dood. Beter gezegd hoe de mensen staan tegenover de dood. Heel veel mensen stellen zich onachtzaam op tegenover de dood. Niemand die eraan denkt. En dat baart mij zorgen. Dat geldt ook voor mij. Het is een advies... Richting mij in eerste instantie. En dan natuurlijk richting de rest. We zijn wat dat betreft heel erg onachtzaam. We hebben niet veel aandacht voor de dood. En waar ik bang voor ben. Is dat wij op een dag. Als wij in de zee van onachtzaamheid aan het zwemmen zijn. Of beter gezegd aan het verdrinken zijn. Dat plotseling de engel des doods voor ons staat. Hij is gekomen. Met de opdracht onze ziel mee te nemen. Wat dan beste mensen. Hij komt op een dag om jou mee te nemen. Naar het hier namens. Naar een plaats waar jij op niemand kan rekenen. Behalve op je daden. Je vrienden die betekenen ineens niks meer. Je vrouw betekent niks meer voor jou. Je bezit betekent niks meer voor jou. Je kinderen kunnen niks voor jou betekenen. Het enige wat telt en geldt zijn namelijk jouw daden beste mensen. En ineens sta jij daar. Een plaats waar alleen daden tellen. Terwijl jij niks aan daden met je meedraagt. Jij hebt geen daden. Het is zo ernstig dat Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft. Dat een moeder haar kind op die dag zal vergeten. Dat de moeder geen aandacht meer heeft voor haar kind. Kan jij je zoiets voorstellen? Dat kan niet. Een moeder staat eigenlijk symbool voor genade en barmhartigheid in het wereldse leven. Op die dag heeft ze ineens geen aandacht meer voor haar kind. En de mensen verkeren in dronkenschap, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het is niet vanwege alcohol die zij dronken in het wereldse leven. Het is vanwege de ernst van de situatie. Het is zo heftig... Dat de mensen in dronkenschap verkeren. Dat de mensen niet meer weten wat ze aan het doen zijn. Dus het is een serieuze dag om erover na te denken. Het is een serieuze gebeurtenis, namelijk de dood, om er rekening mee te houden. En op dat moment, als de persoon te horen krijgt dat hij mee moet, op reis naar hey. Vietnamus, geen bagage bij zich, wat roept je dan? Hij zegt, Rabbir Jeroen, mijn heer, laat mij terugkeren. Een verzoek. Laat mij terugkeren. En dan zal ik alleen maar goed zijn. Dan zal ik goede daden verrichten. Dan zal ik bidden. Dan zal ik alles doen wat u van mij vraagt. Maar dan krijgt hij een antwoord. Een alles vernietigende antwoord. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. kelle, Wel nee. Niemand gaat terug. En daarom is het aan ons. Om ons op dit moment voor te bereiden. Op de beste mensen. Laat niet een persoon zich rijk waan omdat hij heel veel geld heeft. Of zich sterk wanen. Omdat hij heel veel kracht bezit. Doe dat niet. Jullie zijn toch niet vergeten. Dat Firaan bijvoorbeeld. Een man die alles bezat. Een man die een koning was. En iedereen bediende hem. Iedereen stond onder zijn gezag. Maar op het moment dat Allah wraak wilde nemen op hem. Was het in een mum van tijd gebeurd. Afgelopen einde verhaal. Jullie zijn toch niet vergeten dat Karon. De rijkste man ooit. Kun je zeggen. Die alles bezat wat jij maar kon voorstellen. Je bent toch niet vergeten dat deze man in een mum van tijd werd vernietigd door zijn Heer. En hetzelfde geldt voor iemand die sterk is. Allah subhanahu wa ta'ala in een mum van tijd. In een mum van tijd kan Allah subhanahu wa ta'ala hem iets laten overkomen, zoals een ongeluk. En zijn kracht is in weg. Invalide voor de rest van zijn leven. En hetzelfde geldt voor de jongeren. De persoon die denkt: ik, ik ben jong, dus ik kan nog heel veel aan. En ik ben nog in de bloei van mijn leven. In een mum van tijd kan het afgelopen zijn. Denk alleen maar terug aan de preek van de vorige keer. Van die jonge man die ik zelf vertelde. Die ik zelf ondervond. Die aan mij werd verteld. Een jonge persoon. Plotseling weg. Afgelopen. Einde. Verhaal. En als we het hebben beste mensen over de dood. Dan moeten we het ook hebben over de strijd. Die men voert tijdens het doodgaan. Ernstige strijd. Niet zomaar iets. De profeet sallallahu alayhi wa sallam Toen hij op zijn sterfbed lag. Telkens zijn hand... In een emmer water te stoppen. Vervolgens over zijn gezicht te vegen. En hij zei: La ilaha illallah. Wat is de doodstrijd? Heftig. De profeet vond hem heftig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Laat staan wij. En Allah zegt over de kuffar. Als hij praat over de ongelovigen. Degene die de waarheid hebben gekend. En ze hebben zich niet daaraan gehaald. Ze dus hebben niet gevolgd. Over diegene. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala een prachtige vers. Hij zegt. Je zou die onrechtplegers moeten zien op die dag. Als zij aan het sterven zijn. Je zou ze moeten zien als zij aan het sterven zijn. Zegt Allah. En de engelen die staan erbij. En zeggen van. Geef hier jullie zielen. Geef hier jullie zielen. De geleerd hebben gezegd. Ze slaan hun. Wat gebeurt op dat moment. Als zij hun ziel komen opeisen. De ziel die trekt zich terug in het lichaam. Van die persoon. En wil niet eruit. Want de ziel weet wat hem zal overkomen, wil niet eruit. En dan zijn de engelen gedwongen om die ziel eruit te trekken op een heftige manier, op een krachtige manier. Beste mensen, het is een serieuze zaak, ik zeg het nogmaals, om erover na te denken, om bij stil te staan. Een aantal mensen, zoals ik ook zei tijdens de preek, die proberen altijd dit soort onderwerpen te vermijden. Ze willen niet over praten. En als iemand erover begint, dan zeggen ze, doe dat nou niet. Waarom moet jij nou de sfeer verpesten? Waarom moet je nou per se over de dood praten? Terwijl de profeet ons heeft opgedragen om daarover te praten. En een van de vrome voorgangers, want het is altijd lastig om uh, het moment van doodgaan te beschrijven. Heel lastig. Maar een van de vrome voorgangers die zei altijd van ik zou graag van iemand willen horen die aan het sterven is, hoe het is om dood te gaan. En op een dag was hij zelf aan het sterven. Toen kwam zijn zoon aan toe. En zijn vader heeft altijd gezegd, kon ik maar iemand vinden die mij kan vertellen hoe het is om dood te gaan. Kun jij me nu vertellen hoe het is om dood te gaan? Hij zegt mijn zoon, het is net alsof ik door het oog van een naald probeer te ademen. En het is net alsof ze eigenlijk een stekelige struik met allemaal dorens eraan naar binnen bij mij hebben gebracht. En vervolgens alles daarbinnen kapot aan het trekken zijn. Dit is onder meer wat hij heeft gezegd op dat moment. Dus het is onvoorstelbaar beste mensen wat er eigenlijk op dat moment allemaal niet Gebeurt. En als de dood komt beste mensen. Zoals ik al eerder zei in het begin. Er is maar één ding wat jullie kan baten. Namelijk jullie daden, Niks anders. Op dat moment als je daar ligt. Daar op je sterfbed. Daar in je graf. Je kijkt naar links. Je kijkt naar rechts. Er is niks. Waar zijn de kinderen? Zijn er niet meer. Waar is je dure auto? Is er niet meer. Waar is je mooie huis? Is er niet meer. Waar is je mooie vrouw? Is er niet meer. Het enige wat telt op dat moment. Zijn jouw daten. En daarom zeg ik, gefeliciteerd. En deze woorden richt ik aan degene, beste mensen, die de waarde van het dunja heeft leren kennen. En die weet dat het niks voorstelt. En die zich heeft gefocust op het aanbidden van zijn Heer. De persoon die de volgende overlevering als motto in zijn leven heeft genomen. De profeet zegt, als een persoon komt te sterven, dan komen al zijn daden stil te liggen. Op drie na zei hij. Sadaka jenia, oftewel doorlopende sadaka En twee, de ene al die kennis wat hij heeft achtergelaten en waar anderen baat bij ondervinden. En de derde zaak, een zoon, een goede zoon, een rechtschapen zoon die van tijd tot tijd do'a voor hem verricht. Degene tot wie deze woorden zijn doorgedrongen en ook leeft naar deze woorden, tegen hem wil ik zeggen, gefeliciteerd. Beste mensen, weet één ding, dat je op de dag des oordeels... Zoals het vers wat ik net tijdens de preek heb aangehoud. Dat je op de dag des oordeels in je eentje voor Allah subhanahu wa komt te staan. Niks praat meer. Alleen maar je daad. En daarom zeg ik tegen ieder. Laten wij terugkeren Allah subhanahu wa Laten wij afstand nemen van die ene zonde. Van die ene zonde die wij nog steeds verrichten. Die wij nog steeds plegen. Of die meerdere zondes. Die wij plegen beste mensen. Laten we daar afstand van nemen. Laten we terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Laten wij een nieuwe bladzijde beginnen. Wat voor bladzijde? Een bladzijde van goede daden. Laten wij die nieuwe bladzijde opvullen. Opvullen met wat? Met goede daden. Met gebed. Met zaket. Met vasten. En ga zo maar door beste mensen. Keer terug naar je Heer voordat het te laat is. En weet dat de poorten van Toba altijd wijd open staan. Dus wanhoop niet beste mensen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot degene te maken die terugkeren naar hun Heer op het juiste moment en ook standvastig blijven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala tot de laatste adem die zij uitplaatsen. Voor jullie luisterende oren.